als je nu eens ophield met dat dwaze gedoe en alles vertelde. Maar Derek Sleter schudde het hoofd als geen banger dan ooit. Forbes kwam op hem af. Wees toch niet zo angstig, Sleter, zei hij dringend. Je bent hier toch onder politie beschermen, hier kan je niets gebeuren. Sleter uizelde nog steeds alsof hij de voordelen van de ene tactiek tegen die van de andere afwog.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 Het begon al schemerig te worden, maar ik zag een brief op tafel liggen. Die raapte ik op en ik zag dat hij aan mij was geadresseerd. Dus in die brief stonden de instructies over de pekker... die in de garage bij Canterbury was gestald... en over het ongeluk met meneer Story. Zij vlaanderen een beetje ongelovig. Ik weet wel dat het onwaarschijnlijk klinkt... zei van wanhopig, maar het is waar. Maar dat is toch dwaas, protesteerde Forbes...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 Als je het nu nog te vroeg vindt... Hij nam er zelf ook een, sneed het puntje er zorgvuldig af en stak op. Ze spraken even over het contract en toen zei Vlaanderen... De zaakjes, Dan, heb jij ooit gehoord van een zekere Derk sleter? Hij wist dat Avery ongeveer alle acteurs en actrices kende... met hun reputatie en alle schandaaltjes die over hen een omloop waren. Dan